1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Het vliegtuigongeluk vorige week in San Francisco heeft een derde leven geëist. Een van de gewonden, een meisje uit China, is in het ziekenhuis overleden. De twee andere doden hadden ook de Chinese nationaliteit. Door de crash raakten 180 mensen gewond... van wie er een aantal slecht aan toe waren. Het vliegtuig verongelukte doordat het te laag en te langzaam vloog. Een van de andere doden werd door de klap uit het vliegtuig geslingerd... en daarna overreden door een brandweerauto. Het 16-jarige slachtoffer was bedekt met blusschuim dat op het brandende vliegtuig werd gespoten. De komende weken krijgen 6000 kinderen een oproep voor een extra inenting vanwege de mazelenepidemie. Veel reformatorisch gezinden laten vanwege hun geloof hun kinderen niet vaccineren. De kinderen die nu een oproep krijgen wonen in gemeenten waar minder dan 90% van de kinderen is ingeënt. Normaal gesproken krijgen kinderen pas vanaf 14 maanden een vaccinatie tegen bof, mazelen en de rode hond. Maar nu komen kinderen vanaf zes maanden al in aanmerking. Er zijn ruim 300 gevallen van mazelen bekend, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat niet alle mensen met klachten naar de huisarts gaan. Op de eerste avond van North sea Jazz in Rotterdam klom Prince onverwachte podium op. De popster trad op met bassist Larry Graham, met wie hij vaak heeft samengewerkt. De organisatie van het festival hoorde smiddags dat er een goede kans was... dat Prince een opwachting zou maken. Het is niet waarschijnlijk dat Prince nog meer verrassingen in petto heeft in Rotterdam. Morgen moet hij namelijk optreden op een festival in Montreux. De 38e editie van North sea Jazz is helemaal uitverkocht. De komende dagen treden onder andere Sting en Jamie Cullum nog op. Het weer... Wisselen bewolkt, met kans op mist, koelt af naar een graad of 10. In de ochtend nog veel wolken, maar in de middag ook veel zon. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. CRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Klaas Strupsteen. Klaas Strupsteen. Ja, Tweede uur van KC is begonnen, hartelijk welkom. Uh, en in dit uur kunt u meepraten met onze gast die het boek schreef... Een eindje meelopen, 40 verhalen van een huisarts. Geschreven door Mariette Haanmaker die 40 jaar huisarts was. Waarvan het overgrote deel, 35 jaar of zo, hè? Bijna, ja. In, uh, in Amsterdam. In 34, ja. 34. Hoofddorp, plein, buurt. Ik vind het zo'n ingewikkeld woord nog steeds. Uh, niet ver van het Olympisch stadion. Um, nou ja, we hebben het er net al uh, uitgebreid over gehad. En ik heb toen aangekondigd dat ik graag nog een paar dingen aan u wil vragen. Maar ik vertel vast even waar, waar mensen naar kunnen bellen als ze dat willen. 0800 1121. 11 als u vragen wilt stellen aan Mariette Haarmaker, of als u uh, een bijzondere ervaring met uw eigen huisarts met ons wilt delen... het is leuk om daar eens over te hebben, hoe... Hoe doet uw huisarts, dus, wat, huisarts het? Wat heeft u met hem of haar meegemaakt? Maar ook een vraag aan mevrouw Haanmaker. Dan niet over dat ene pukkeltje dat u graag kwijt wilt... en hoe ze dat nou het beste zou kunnen gaan aanpakken. Dat, dat soort vragen niet. Maar andere vragen zijn allemaal van harte welkom. Als u wilt, mailen kan het naar casaluna.ncv.nl. Casaluna.ncv.nl. Voor de twitteraars hebben we hekje Casaluna. Ik vertelde net al dat ik het graag nog even wil hebben over... Ja, al dat leed wat je als huisarts... Mee er worden mensen ziek, er gaan mensen dood. En dat moet je allemaal maar verwerken. Want die mensen ken je soms ook al heel lang. Als je 35 jaar in dezelfde buurt hebt gewerkt... dan leer je de mensen wel kijken, kennen. Dus hoe, hoe gaat u daar zelf mee om? Hoe ging u daar zelf mee om? Ja, ik, ik, heb, het, ik heb het me laten raken. Kun je dat um, ook uitzetten dan? Um, dat weet ik niet, want ik heb het zelf ja. niet gedaan. Ik geloof dat er mensen... Natuurlijk zijn mensen min of meer. De een laat zich meer raken dan de ander. Of, en dat hangt natuurlijk ook af van welke mensen het zijn. Maar ik denk dat, dat u net zo goed als ik mensen kent... waarvan je denkt dat het altijd wel langs ze heen te glijden... Uh, wat er ook gebeurt. Ja. Maar ik weet nooit of dat een keus is. Um... Ik denk dat het in ieder geval dat het voor mij een keuze is geweest om me te laten raken. Dat is denk ik een doelbewuste keuze geweest. En dan ook dat, dat toelaten en laten gebeuren. Voor mijzelf geldt dat ik um, het zo nu en dan pijn doet. Dat er dingen naar zijn. Dat, je, dat mensen soms aan me kunnen zien dat ik volschiet of dat ik geraakt ben. Ik denk dat mensen het ook aan mijn toon kunnen horen. Ehm... Um, en ik zelf heb het gevoel dat doordat het me kan raken, gewoon door de dag heen... En, en ik misschien er tussendoor eens eventjes naar een assistente loop... of naar een collega loop om even te vertellen wat er, wat er was of wat er is... dat ik dan op het moment dat ik naar huis fiets het ook weer kan loslaten. Ja, dat lukt wel. Ja, en dat ligt er natuurlijk wel aan wat het is. Er zijn soms. Als, als jonge kinderen sterven, dat, dat blijft natuurlijk, denk ik, altijd heel indrukwekkend. Uh, zelfmoorden kunnen soms heel erg pijnlijk en heel naar zijn. om te horen en mee te maken. En zo zijn er veel meer dingen. En, en plotselinge dood, dat kan ik ook. Dat blijft, blijft een hele. als iemand nu levend is en over tien minuten er niet meer is, dan is dat zo'n grote verandering. Zoals trouwens ook geboorte een hele grote verandering is. Daar heb ik ook... toen ik natuurlijk helemaal in het begin van mijn, uh, van mijn opleiding uh, deed ik, mocht ik ook bevallingen doen. Ja, dan kan ik een paar uur niet slapen. <laughs> van puur opwinding van de adrenaline door de het lijf gaat. Van, van Het uh, gebeurt natuurlijk nog alles nachts. Maar dan lig je wel vrolijk wakker. Dan lig je op een andere manier wakker. Um, maar... Um, ik heb het toegelaten. En misschien alleen maar meer in de loop van het leven dan, dan, dan minder. En waarom, waarom was dat belangrijk? Dat, dat, en goed? Je, dat gaat eigenlijk vanzelf. Mensen zijn vertrouwder geraakt. Mensen zijn bekender geraakt. Mensen zijn. De, de, ja, het is iets wat ik. wat me toch meer of meer vanzelf is gegaan. Met de jaren heen. Ja, ik denk dat het toch ook een stuk wijsheid is, van dat, dat het bij het leven hoort en dat ik het kan toelaten daardoor. Ik denk dat het ook prettig is voor patiënten, of niet? Um, ik denk dat er grenzen in moeten zijn. Ik bedoel, het moet niet zo zijn dat, het, dat mensen bij wijze van spreken mij moeten troosten. Ja, dat, u uh, harder huilt dan, dat ik harder huil dan, dan zij. Het gaat altijd om hen en niet om mij. En niet om mijn leven. Maar ik denk wel dat het... Ik bedoel, ik denk dat het... Dat mensen er dat ze er wat aan hebben. En soms ook kunnen merken dat, hoe belangrijk het is. Soms ontdek je... Wat, wat is belangrijk? Ik, wat ik wil vertellen is dat er soms wordt de ontdekking... van een ernstige ziekte gedaan in de spreekkamer. Niet altijd. En er zijn soms de symptomen. Maar soms wordt het dan duidelijk dat er iets aan de hand is. En dat... Het is goed als je dat met elkaar beleeft. Kunt u daar een voorbeeld van noemen? Um, ja, waar ik altijd aan terugdenk is aan een vrouw die in de wachtkamer zat en die ik al zes jaar niet gezien had. En waarvan ik toen ik het in de wachtkamer ging halen dacht, wat is er met jou? Van een heel smal gezichtje en vervolgens een hele dikke buik. En daar was iets helemaal niet goed. En daar had ze toch niet op gerekend dat het zo ernstig was. En dat was. Uiteindelijk had ze kanker. Een proces in haar buik. En daar is ze niet zo heel lang daarna aan overleden. Dan verandert. Eerst komt iemand binnen en zeg je elkaar goeiemorgen. En vraag je eventjes. Ik zou bijna zeggen sociaal. Zoals ik ook aan u zou vragen. Hoe is het met je? En vervolgens komt er dan zo'n verhaal in de spreekkamer boven tafel. En dan verandert de toon. Dan komt er ineens een ernst. En, en dan komt er zo'n ander soort van besef van, van het leven... Um, wat wel eens um, wat eindig zou kunnen zijn. En u wist daar dat het kanker was? Dat vermoeden had ik toen heel erg, ja. Maar dat, bedoel, dat is... Ik noem niet voor niks een voorbeeld. Ja. Ik bedoel, dat, is, dat is heel vaak niet zo. Maar soms kan je het meteen weten. En dat hangt er ook vanaf hoe, iemand, hoe snel iemand gekomen is. komen natuurlijk ook mensen laat met hun klachten. Ja. In, in uw boek, Een eindje meelopen, staan er een paar verhalen over uh, euthanasie. Mm -hmm. En de eerste was al uh, lang geleden. Ja. Toen het nog niet mocht, volgens nee. mij. Toen nog niet mocht Als je daar nu over schrijft, is het verjaard? Of, uh... Het is verjaard, ja. <laughs> het is verjaard, ja. Uh, want u was heel jong toen u daar... Of tenminste, nog maar net huisarts. Toen, ja, ik toen was begin de dertig. En daar sta je dan. En er was natuurlijk überhaupt nog geen ervaring mee. Daar er werd nog niet over gesproken. Het was niet openlijk. Er waren geen... Ik bedoel, nu zijn er allerlei voorwaarden aan waar je aan moet voldoen. Je weet welke lijsten je af moet gaan met vragen. Maar je, er is ook een apotheek die weet welke medicijnen er op dat moment nodig zijn. Dat was het toen niet. Ook apothekers wisten niet hoe je dat ook moest doen. Ook apothekers, nee. Het voorbeeld wat ik in mijn boekje noem, is een verhaal waar ik wel iets te drinken heb gegeven. maar uh, waar iemand 24 uur van in coma is gebleven. Ja, waar over, ik uiteindelijk, en uiteindelijk toch nog met een injectie wat aan moest doen. En dat, de hoeveelheden waren niet bekend. En daar wordt natuurlijk nu ook zelfs nu nog wordt er aangepast, hoor. Nu leren we nog steeds van wat er. of er nog net een beetje sterker drankje moet komen, of een. Of een dus maar er was gewoon geen ervaring mee. Maar hoe besluit je nou de eerste keer dat je dat doet? Natuurlijk omdat een patiënt het vraagt. Dat, dat is, heel duidelijk is het natuurlijk iemand die daarmee komt en zegt... nou, er is geen enkel uitzicht. Um, ik ben opgegeven, de specialisten hebben me opgegeven. Um, wat heeft het nog voor zin dat ik er ben? Ik ben er steeds slechter aan toe. Ik heb pijn, ik kan niet meer naar buiten. Ik kan de dingen niet meer doen die... die, die... Belangrijk voor me zijn... Um, ja, daar groei je naartoe. Daar groei je samen naartoe. Tenminste, zeker, ik bedoel, als, bij hem ging het langzaam. Als ik nu aan die eerste denk. Um, Wat dus, was dat voor hem? Het was een man met longkanker en een, en een hersenmetastasis, uitzaaiing in zijn hersenen. Dus dat is een proces geweest van een aantal maanden. Want toen hij met de eerste keer met de vraag kwam of ik er überhaupt over mee wou denken. Want het was nog helemaal niet iets wat gangbaar was. Gangbaar is trouwens, kan je ook niet over nu zeggen. Maar dat is een te groot woord, überhaupt over uit een muziek denken. Maar het komt een Ja, precies. Maar het was natuurlijk nog veel minder voorkomende vraag. Dus daar hebben we samen een aantal maanden over gepraat. Maanden? En in ieder geval maanden, ja. Hij is en er top. was familie bij? Dus een vrouw en een zoon en een dochter. Ja. ja. Maar dat is de eerste keer lijkt me dat heel gek, want dan Ga, u geeft dat drankje? In, nou, in dit geval was, heb ik een drankje gegeven en heb ik 24 uur later een injectie gegeven. Maar ik moet heel duidelijk zeggen tegen de luisteraars, dat was dus 30 jaar geleden. En toen hadden we nog geen expertise. Dat is niet zoals het nu gaat. Er is geen sprake van dat je een drankje geeft, omdat het dan 24 uur kan duren voordat iemand is overleden. Dus dat, dat, dat was echt. Het was het pionieren, het ontdekken. En dat is ook wat mijn, mijn collega's uit diezelfde periode zeggen. Je, je moest je wegzoeken. Natuurlijk is het heel vreemd. Het is een hele vreemde gewaarwording. Maar ook heel dramatisch lijkt me. Ja, is het ook. Je maakt toch het einde aan ja. iemands leven? Ja, en zo net zei ik al tegen u: um, überhaupt iemand is er nu en over tien minuten leeft hij niet meer. Wat gebeurt er dan als die ademhaling ophoudt? Dat is al, al als het een natuurlijk proces is, altijd een heel indrukwekkend proces. Een hele gewaarwording van wat is er nou eigenlijk gebeurd. <lacht> iemand ademt, iemand kan denken, iemand kan spreken. En en eens is dat dan niet meer. Nou, als je dat dan bovendien doet terwijl je zelf een naald hanteert. Dat maakt natuurlijk, dat maakt natuurlijk indruk. Hoe groot was die worsteling? Um, ja. Het proces er naartoe was zo met hem en zijn vrouw en zijn zoon en zijn dochter. Dat het proces er naartoe. Um, wel een zoeken is geweest, maar daar zou ik het woord worstelingen niet eens voor gebruiken. Het, nadat ik het eenmaal gedaan heb, is het drie maanden later nog een keer gebeurd. En daarna heb ik een tijd lang gedacht, nou even niet. Hij ja, heeft het ook niet meer gedaan toen. Een tijdje. Het, toen is het ook een paar, maanden, paar jaar niet meer op mijn pad gekomen. Toen was het dus ook nog niet gelegaliseerd, dus de vraag kwam ook niet zo snel en makkelijk naar je toe. Niet zo snel. Ook nu komt die niet snel. Dat, ik zeg het te kort door de bocht. Maar uh, het. Het, ik vond het een zeer ingrijpende gebeurtenis. En u was strafbaar? Ja. Heeft dat nog een rol gespeeld? Um, het heeft een rol gespeeld in de zin van dat ik er niet makkelijk over kon praten. Dat ik het aan mijn familie pas ruim een jaar later verteld heb dat het überhaupt gebeurd is. Om het maar iets te noemen als voorbeeld. Dus het was niet iets wat, wat mensen om me heen van me hoorden. Terwijl je er op zich waarschijnlijk best over wil praten. Ja, op. met een enkeling. Um, dus dat was, de geheimhouding daarvan was moeilijk. Um, ik denk dat het voor mijzelf belangrijker was... dat het überhaupt gebeurde dan of het ook nog strafbaar was. Ik bedoel, dat... dat... Had u er voor de gevangenis in gewild? Of? Ik weet niet wat de straf was, maar... Gewild, of nee, gewild, <laughs> dolgraag, ja, eindelijk rust. Nee, had u ik heb niet. Ik overgad? heb niet de openbaarheid gezocht, natuurlijk. Want dat dat, want dat ik had er processen zou ik niet. Tuurlijk, wil ik dat niet, maar dat ik het deed, um, als ik zelf het gevoel van had dat ik het niet had moeten doen, had ik het niet gedaan. Dat is, dat is daar heb ik het natuurlijk wel met mezelf. Ja. Overgezocht ge, naar mijn weg. Maar het feit dat die ademhaling ophield. Terwijl ik met hem bezig was. Dat, dat is een beeld wat, wat heel lang bijgebleven is. Ooit spijt gehad van een. Een, een uiterlijkse geval? Spijt is een te. Dat is denk ik een te groot woord. Wel vragen van, klopte dit nou? Was het echt nodig? Of hadden we gewoon, als we nou nog twee dagen langer hadden gewacht... was het dan niet vanzelf gebeurd? Maakt dat uit? Voor mij wel. Ik, ik, euh, ik heb ook menigmaal in, nou, menig in mijn leven gezien hoe het vanzelf ging. En hoe, hoe indrukwekkend ik dat vond. En hoeveel rust er dan kon komen. want Het, het, het is wel heel plotseling hoor. Het is, boom, bats, het is ineens gebeurd. Dat vind ik er een, uh, dat vind ik er een moeilijk moment aan. Hm. Ja. En dat is ook niet veranderd. In al die jaren. Niet. We gaan zo naar luisteraars. Ik heb nog één vraag. Als je zo betrokken bent bij je patiënten... loop je er niet de hele dag uit dat de wachtkamer... <laughs> Uitpuilt van de mensen. Weet je, maar tien minuten, als hij zegt. Uh, goed, dat is een gesprek apart. Of je tien minuten hebt of dubbele afspraken maakt, dus langer hebt. Um, daar zit ook een grens aan. En je weet op een zeker moment ook, als je, als je allemaal twee, drie mensen uitgelopen bent. weet je ook dat, je, dat ik in iets ander tempo moest bij de volgende patiënt en als er dan weer een lang verhaal kwam kon ik ook zeggen daar heb ik vandaag geen tijd van want ik ben al zo ver uitgelopen maar we kunnen er een nieuwe afspraak voor maken ja. dus dat maar ik denk dat patiënten me ook gekend hebben als een dokter bij wie het wel eens nodig was om te wachten <lacht> en dat en dit is graag tenminste, dat is niet waar graag. dat dit is natuurlijk ook niet maar ik heb, ik heb altijd in de wachtkamer gezegd uh, sorry Um, of ik ben gaan waarschuwen, of ik heb de assistenten gezegd... zeg even dat ik uitloop. Ik heb er nooit makkelijk over gedaan naar de volgende mens. Ik heb er altijd woorden aangegeven. En ik denk dat dat helpt. Wij zijn ook een beetje uitgelopen. Het is inmiddels kwart over één. Sorry Theo, bedankt voor het wachten. Ben je daar? Ja, um, goeiedag en ook goeiedag dokter. Ik heb een vraag. Als je bent gebombardeerd... Uh, dit is van je gezegd geworden. Een ernstige borderline persoonlijkheidsstoornis kom je daar van je leven weer vanaf. Uh, heb je het over jezelf, Theo? Ik heb het over mezelf. Ik kan natuurlijk nooit antwoord geven voor u. Um, u noemt het woord bombarderen. Dat is natuurlijk... Dat is dan... In een, hoe heet, hoe heet, hoe heet, in een rapport is, heb ik dat dan gelezen... Het is een ernstige borderline persoonlijkheidsstoornis. Maar kom je daar van je leven weer vanaf? Het wordt beschreven als iets wat blijft, maar waar mensen wel hun weg mee kunnen vinden. Wat ik zelf het moeilijkste vind van, een, van zulke diagnoses, is dat het, um, als je niet oppast, dat het een etiket wordt. En het dus inderdaad. Daarom vraag ik het u. Ja. Dat de, um, want als het eenmaal een etiket is, blijft het voor goed blijft, lijkt het wel alsof het altijd zo zou blijven. Alsof er nooit meer variatie is en nooit verandering. Tegelijkertijd is de waarde van een diagnose of een zin... Um, dat een mens ook leert van dit zijn de mogelijkheden die ik heb. En ik, hoef, ik, ik moet ermee leren omgaan. Dat vind ik wel de waarde van een iets wat zo duidelijk gesteld wordt. Ja. Voor uzelf vind ik het dus, ik heb ik daar helemaal geen antwoord voor. Ik weet ook dat er soms te makkelijk wordt gezegd dat iemand een bordelaar persoonlijkheid is. En soms wordt het vast ook te laat gezegd, zoals bij alle diagnoses. Maar ik, ik denk, nou ja, ik heb, ja. Er is in ieder geval is het altijd goed om te kijken of er nog ontwikkeling mogelijk is. En een mens tot verbetering of tot meer aanpassing aan zijn eigen situatie kan komen. Dus eigenlijk zegt u, uh, mijn vraag was, uh, kun je hier ook weer vanaf komen? Dat zou u aan zijn, ja. Nou, vanaf komen vind ik een... <laughs> nee, dat volgens mij nee. uh, uh, is het antwoord nee. Goed, het is geen ja en het is geen nee. Uh, een mens kan er, kan er minder last van krijgen, kan er in zich blijven ontwikkelen. Ik denk dat dat het streven is. Altijd te blijven zoeken van, kan ik er nog wat aan, aan mee verder komen? Oké. Okay. Ja, dat is wel in een heerlijk verkeerd. Oké, okay, mag ik u vriendelijk danken? Ma mag ik nog even wat vragen? Het een programma en ik vind het jammer dat u niet mijn huis had. <laughs> nog. Oh, allemaal. Geloof niet, ik geloof niet dat ik nog wat mag vragen. Nee, het is opgehangen. Um, er is net iemand die heeft gebeld, als ik het goed begrijp, is niet aan de telefoon nu. Nee, maar de vraag is opgeschreven. is een moeder van een volwassen geest, een zieke zoon. Die vraagt uh, of ouders niet meer niet meer betrokken moeten worden bij de behandeling. Deze dame wil eh, anoniem blijven, niet op de radio... maar voelde zich erg buitengesloten terwijl ze zag dat haar zoon afgleed. Dat is een hele moeilijke situatie. En daar komt bij dat als kinderen eenmaal 18 zijn... ouders niet meer betrokken mogen worden. En dat kan soms heel moeilijk zijn. En daarvan ken ik de nodige ouders die daarmee heel erg geworsteld hebben en gevraagd hebben... kan ik zelf niet meer doen. En sommige ouders hebben het ook voor hun kinderen gewonnen... omdat ze er bovenop zijn blijven zitten. Maar daar is die grens van 18 jaar is een hele moeilijke grens. Ik... Dus dan hoeven, mensen, dan hoeven hulpverleners niet met de ouders te praten? Nee, en mogen ze zelfs niet. Behalve met toestemming van het kind. En dat kan soms. Ik bedoel, daar, het is natuurlijk waar dat soms ouders juist niet de weg, juist de weg kiezen. Maar soms weten ze de enige juiste weg. En daarin met hulpverleners en wegvoegen, dat is soms voor ouders heel erg moeilijk. Maar... Het is natuurlijk überhaupt een pijnlijk iets om te zien... hoe je kind afglijdt. Ja. En die, die voorbeelden van mensen waar, die volgehouden hebben... die daar uh, ja, ook iets mee bereikt hebben... wat deden ze dan? En hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Het voorbeeld waar ik nu met Deen Aan denken, is een moeder, maar dan ging wel over een kind wat jonger was... en wat in een instelling zat. Die is um, twee keer per week gaan voorlezen. Aan, uh, aan haar eigen zoon en aan uh, de eventuele kinderen die mee luisteren. Om er een stuk cultuur in te blijven... Een basis van wat ze anders het kind had meegegeven als het thuis was geweest. Om dat te blijven stimuleren en voeden en, en, en aan te dragen. En ik denk dat ze daar een heel goed iets mee gedaan heeft. Wat heeft ze dan bereikt daarmee? Een wijdere blik. Um, een, een, een, ja, wat... wat wat vinden we allemaal uh, als we wat meer boeken lezen... en wat meer onze ogen wijder maken dan alleen maar ons eigen leven? Um, een stukje cultuur. Maar dat heeft ze aan haar zoon meegegeven, maar is hij daardoor ook opgeknapt? In ieder geval is hij opgeknapt en is hij verder gekomen. En heeft, dus ook altijd een, heeft zij altijd volgehouden dat ze een band met hem wou. Ja, maar zij kon dat ook doen omdat hij nog geen 18 was. en Zij kon het, kon het hem opleggen als het ware. Ja, ik geloof niet dat ze dat gedaan heeft. Dat, ik weet ook niet of het verstandig is om voor te lezen als opleggen. Dat lijkt me, niet, dat, li lijkt me dat dat niet werkt. Nee, maar ik, ik, kwam, ja, u vroeg naar een voorbeeld, dus ja. ik kwam onmiddellijk op dit voorbeeld. Maar heb uh, je ook voorbeelden waar, waar die leeftijdsgrens wel gepasseerd is... waardoor, waardoor het goed te vergelijken valt, omdat, omdat je dan uh, buitengesloten ik, kunt worden. Ik denk dat ik aan een de moeder denk die uh, bleef kijken van... eet hij wel, hoe ziet ze naar huis eruit... Op tijd te waarschuwen van hij is weer aan het afgeleiden, hij slikt zijn medicijnen niet en dat dan doorgaf. En dan is het een kunst om voor hulpverleners om toch een goede samenwerking met zijn moeder op te bouwen. Ja. En ik denk dat ze gelijk had, wat nog niet wil zeggen dat je als hulpverleners wat kan. Want je kan als mensen helemaal alle soorten van contact afwijzen en, en, en medicijnen weigeren, dan is het ook voor hulpverleners verschrikkelijk moeilijk om, om iets te doen. Maar die alertheid van deze moeder, um, ja, die zie ik nog helder voor de geest. En ik denk wel dat ze hem goed gedaan heeft. Ja. Maar als de zoon of de dochter niet wil, dan heb je als moeder eigenlijk niks meer te zeggen. Nee, nee. en dat is verschrikkelijk moeilijk. Ja. Um, ik ga eens even wat mailtjes erbij halen. Dat iemand, iemand geeft een reactie op. Die heeft trouwens een paar reacties gegeven. Sorry, is dat die zegt. Uh, Naar aanleiding van wat wij net bespraken over uit de Dat. Zo, uh, ik denk zijn, maar ik weet niet, het kan ook een haar zijn. Uh, beste vriendin zelf uh, gekozen heeft te sterven. En dat hij of zij daar heel veel verdriet over heeft. Uh, een andere reactie is dat. Deze persoon uh, benadrukt dat het inderdaad heel belangrijk is. waar we het eerder over hadden: dat er goed geluisterd wordt om uh, uh, uh, um te weten en te begrijpen uh, uh, wat mensen bezighoudt... en iemand misschien ook het op het goede te wijzen. Even kijken of dat bij de tweets... Uh, uh, en, uh, een wat praktische vraag van Bakker Filip. In België is er momenteel een voorstel gaande... elke jongere, jongere een griepprik te geven. En uh, deze twitteraar wil graag uw mening. Dus iedere jongere een griepprik. Is dat een goed idee? Ik denk het niet. Ik denk dat we ons moeten beperken tot de mensen die een risico, een echte risicogriep zitten. Ik, uh, ik weet dat het in Amerika gebeurt tot zes jaar. Ik dacht dat ze het daar ook niet bij iedereen doen. Um, Wat is het nadeel om daaraan? De uh, ik denk dat we onze eigen antilichamen moeten opbouwen voor zover we kunnen. En ik denk dat het niet erg is om ze nu en dan eens eventjes ziek te zijn. Maar nu gewoon kom ik op een terrein. <laughs> ik bedoel, zo nu en dan zijn we verkouden. Zo nu en dan zijn we even uitgeschakeld. En moeten we even een stukje rust vinden. En um, ik weet niet of we al deze dingen allemaal moeten uitbannen. Begrijp ik. Maar dit is een hele... Daar kunnen vele discussies aan geweigd worden. <laughs> ja, snap ik. Dus. Ik zit ondertussen ook nog even naar mailtjes te kijken. Maar ik ga toch, dat doen we dan naar de plaat wel even. Eerst maar even naar iemand die aan de telefoon hangt. En dat is Martin. Ja, goedenacht. Ik had uh, inderdaad ook een vraag aan de dokter, zo gezegd. Uh, maar dat was meer van. Ah, het gaat over het beroep, waar ik wat vragen. Dus niet. Uh, een, een, een, als je. Even uh, de deur van de praktijk achter u dicht doet. Dan uh, bent u eigenlijk nog steeds een beetje dokter in die zin. En misschien dat u nooddienst uh, draait. Maar mijn vraag was meer van. Uh, heeft u ook vaak. dat u. Uh, EHBO onderweg. of. Uh, Eerste hulp bij ongeluk uh, moet, moet, uh, moet doen, zogezegd. En dat komt omdat ik een was, die was hulpverlener en die, die was niet anders bezig als uh, onderweg, zogezegd, uh, mensen helpen. Buiten zijn uh, betaalde uren, zeggen. Dus in privé uh, uh, heeft u dat vaak dat u dan nog de dokter uh, moet zijn, zogezegd. Uh, zo in een bioscoop bijvoorbeeld, dat er iemand roept, is er een dokter in de zaal? Dat is me wel eens overkomen. Uh, uh, gelukkig is er nooit iets heel heftigs gebeurd. Maar ik heb wel eens in een, uh, in een kerk een, uh, een ambulance laten komen. Voor iemand die oud was en uh, niet lekker was. Dat is, dat, is, dat is een moeilijke kunst. Want dan zijn alle ogen ineens op je gevestigd. En uh, moet je ineens de verantwoordelijkheid je op nemen. Ja. Um, uh, ik Probeer, mensen mogen aan mij vragen, als ik het zeg over mijn vrienden en mijn kennissen... en familie trouwens, ze mogen aan me vragen van... is het belangrijk dat ik hiermee naar de dokter ga? Daar wil ik wel antwoord op geven. En verder ga ik er niet op in. Okay, ja, nee, is, uh... nee natuurlijk zijn er wel eens hele kleine dingetjes. aan. als je aan vakantie hebt, dan heb je ook lekker vakantie, dus Dan uh, gebeurt er niet te vaak iets. Want mijn vader die had altijd namelijk wat uh, onderweg. <laughs> dat is ongelooflijk. Die man was uh, hulpverlener, uh, verpleger dan weliswaar... Maar uh, onderweg reanimeren, als we ergens heen waren, dan had hij weer een ongeluk. En dat was echt of die, of die man, nou zou ik zeggen, op de goede en juiste manier uh, het ongeluk aantrok. Dus hij was altijd in de buurt bij iets wat, <laughs> ja, wat net uit de hand liep of iets. Dus uh, dat okay. vandaar ook de vraag eigenlijk. <laughs> dus meer, uh, die man is ook uh, uh, zo apart, dat is iets anders weer. Maar als je een medici bent. Uh, heeft u zelf een medische keuring één keer per jaar of zoiets, dat u zelf ook in conditie blijft? Want ik weet dat is een zwaar beroep. En, gaat u dan naar een collega of, of, of, of hoe doet u dat? Nee, een, een medische keuring heb ik niet. En dat is ook niet de gewoonte. En daar vragen we ons überhaupt van af of keuringen zo heel zinnig zijn, behalve als je iets heel speciaals, zoals bijvoorbeeld sportduiken. Dan is het heel nuttig om te kijken of je evenwicht zegt aan dat kan. Maar dat is keuren. Um, uh, ik denk dat het goed is als artsen hun eigen huisarts hebben. Maar dat is een, ook weer. Ik oh, denk wat? dat ik ja. ongeveer die vraag stelde. Ja, die, die, die, die had u ook. Ja, die had ik ook. Ja. Ja. Die heb ik ook ja. Ja. Martin, dank je wel oh. voor het bellen. Oké, okay, ja, bedankt voor de wat, uh, ja, wat andere vragen. Misschien als uh, anders. Mag ja, maar dat is heel goed. Een stukje nieuwsgierigheid. Leuk Be uh, gesprek en bedankt ook. Oké, goeien nacht. Doe nog één mailtje en dan gaan we naar de muziek. En dat mailtje komt van Peet. En die schrijft: Ik heb een jonge huisarts. Ik ben door vier specialisten Opgegeven. Ik lig er al bijna vier jaar op bed. Ik mag nog bellen voor een thuisconsult als het een andere kwaal is. Niet voor mijn bestaande kwalen. Dit is het advies geweest van een verpleeghuisarts... waar ik vijf weken gelegen heb. Het advies was minder medisch consumeren... omdat de maximale genezingsgraad was bereikt. Dus je wordt dan echt afgeschreven op je 67ste jaar. Wat is uw visie, dokter? En dit is een mailtje, hè? Ja. Ja. Um, er kan soms te veel vraag zijn... Naar, naar oplossingen die we niet meer hebben. En ik bedoel waarom iemand al vier jaar lang op bed ligt... en um, dat vind ik moeilijk te pijlen en moeilijk te, te achterhalen. Um, ik weet wel dat we soms door steeds meer zorg te geven... Um, iemand eerder zieker maken dan gezonder. Hoezo? Ehm... Um, maar daarmee weet ik natuurlijk helemaal niet of dat betrekking heeft voordat ik een verder antwoord ja. geef op deze meneer. Want dat dus ja, is, dat dat is dat heel lastig. Is, dat is, dat, daar kan ik helemaal niks verstandig over zeggen. Um, dus dat ik, wil ik allereerst heel duidelijk zeggen. Ik, ik weet voor deze meneer heb ik geen antwoord. Um, het is wel zo als. Um, als we te zeer steeds ingaan op iemand die. Maar dat heb je niet alleen bij patiënten. Dat heb je natuurlijk ook bij, bij vrienden en bekenden. Sommige mensen blijven vastzitten in hun, in hun slachtoffer zijn. In hun um, het gevoel te zijn gekwetst door het leven te zijn. En dan is het ook goed om op een zeker moment te zeggen... en nu hebben we het besproken en nu hebben we het erover gehad... en nu gaan we praten over iets anders. Maar het is wel hard als je niet meer met je... Vaste kwaal mag ja. bellen. Ja, dat is ook zo. Maar daar, daar, dat vind ik dus ook heel moeilijk. Zo op afstand te bekijken van wat kan daar aan de hand zijn. Ja. Maar de kant van um, steeds opnieuw naar dezelfde klachten krijgen... en er toch geen weg mee te vinden... dan kan het ook goed zijn dat er op een moment is iets van zeggen... en nu moet je het ermee doen. Nu moet je je weg ermee vinden, zelf. Maar in hoeverre ik daarmee deze meneer recht doe, dat weet ik. Hm. Ik begrijp het. Muziek. lijstje te kijken. Wat was het eigenlijk? Het was ja. Tempted. Tempted van Squeeze. Nou, dat Tempted had ik goed geraden. Mariet haarmaker is vannacht de gasthuisarts geweest. Tot een paar maanden geleden was ze dat. Daarna met pensioen gegaan en schrijven van het boek een eindje Veert, al, meelopen. 40 veertig verhalen van een huisarts. Zometeen gaan we aan de telefoon praten met Joke. Eerst een mail van Henk Koppelaar. Daar doe ik een klein stukje uit. Ik kan trouwens nu al zeggen dat ik niet aan alle mailtjes toekom. Excuses daarvoor, maar het eh, zijn er gewoon te veel. Um, mevrouw is een pak van mijn hart, schrijft Henk Koppelaar... Met name, in zaken, uh, min, met name in zaken kunnen luisteren. Dat is met alle zintuigen, daar hebben we het inderdaad net over gehad. Kent zij, schrijft Henk Koppelaar, het gewaar zijn... zonder zelfs maar de behoefte te kennen te willen oordelen. De manier om dwars door mensen heen te zien. Dus aanhalingstekens. Kent u dat? Wat ik ken is dat mijn behoefte om te oordelen steeds minder wordt... Of ik door, dwars door mensen heen kijken, dat kan ik niet. Dat dus um, het ook. <laughs> um, wat ik vooral ken, is dat ik eventueel wel een oordeel heb. Maar dat ik dat ook weer kan laten gaan. En dat is eigenlijk ook wel een beetje een techniek. Om dat oordeel dan maar gewoon toe te laten. Want dan zit het me niet in de weg. Als ik gewoon kan denken... Um, uh, als ik ergens over een oordeel kan hebben en het onderdruk, onder druk... omdat ik geen oordeel wil hebben, dan blijft het me beheersen. Ja? Terwijl als ik gewoon denk, hè, is dit nou toch een gezeur? Dan kan ik het ook weer laten gaan. Dus er komt een patiënt de wachtkamer binnen en die gaat vertellen... en die denkt, Heetje, een... die had... dat is een eigen zonde van mijn tijd, deze tien minuten. Dan, dan mag dat oordeel wel. Maar de, en als en u het toelaat, dan is het... Ja, en als ik dan toelaat, dan blijkt vaak dat er dat er veel meer onder zit dan ik me gerealiseerd heb. Dan was het oordeel iets te snel. Ja. En ik denk dat überhaupt bij de hele ontwikkeling... Uh, tot goed, goed luisteren... We hebben, ik denk dat we voortdurend oordelen hebben. Ik bedoel, we vinden iemand aardig of we vinden iemand niet aardig. Dat, ik bedoel, iemand spreekt ons aan vanaf de eerste seconde... of staat ons soms tegen vanaf de eerste seconde. Um, dat registreren is denk ik heel belangrijk... Dan kunnen we het ook weer dan kan het ook weer dan kan het veranderen. Als je het niet registreert, dan blijft het. Aan de telefoon Joke. Goedenacht. Goedenacht. Ik ben erg blij met deze uh, dokter die er een boek over heeft geschreven. Want hoe staat het op het ogenblik in de spreekkamer van de huisarts, die toch eigenlijk een voorstation is van het grote ziekenhuis gebeuren. Uh, met de anamnese, met de ondervraging van de patiënt. Soms wordt er of al gecomputerd uh, een receptje... mevrouw, uh, nog voor je de deur uit bent, die wordt opengehouden... Uh, u kunt het halen bij de apotheek of blablabla. Uh, bla, staat al klaar. Uh, zijn huisartsen, die worden ongelooflijk snel uh, gedreven in... Uh, hupsakee, voorschrijven. Maar een anamnese, speciaal gericht of niet gericht, maar ook vanuit eigen empathie... vanuit eigen gevoel en gemoeds... Uh, meeleven mee met de patiënten, het geraakt worden. Uh, daar zit waarschijnlijk ook veel verschil in... bij de studenten, de medische studenten. En wordt daar in de opleiding ook iets aan gedaan? Want ik krijg wel, als ik in het ziekenhuis kom... voor een heup, vier me meter vragenlijst... met van alles en nog wat. Het lijkt heel onpersoonlijk, maar er wordt heel finesses doorgevraagd, dan denk ik... als een huisarts dezelfde empathie en, en, en interesse en aandacht... en combinaties maken aan de dag legt uh, als u... dan zou je toch misschien een hoop dingen kunnen voorkomen... dat het naar dure ziekenhuizen wordt doorverwezen. Wordt daar in de opleiding ook iets bewust aan gedaan... of hangt het maar van je persoonlijke empathie en instelling... of de motivatie waarom je dokter wil worden af? Um, ik, ik denk dat er door de jaren heen. Um, er steeds meer aandacht wordt besteed aan. de manier waarop studenten met patiënten omgaan. Um, wat dat betreft is de anamnese en het. Ik ook het leren een lichaam. Anamnese, dat is het is Het gesprek, te op, voeren, het gesprek ja. ja. En, en, en dan. En, komen, wat eraan ja, en dan speciaal gericht op, op de klachten. Ja. Um, uh, ik denk dat daar op zichzelf veel meer aandacht en scholing in zit... Dan er, dan er vroeger was. En als we het dan over mijn vak hebben in de huisartsopleiding... gaat dat natuurlijk verder. Uh, van, van, we leren bijvoorbeeld dat, als het, dat, dat het goed is om ze nu... dan eens eventjes te zwijgen. Uh, Daar dat wordt wel aandacht aan besteed. Tegelijkertijd heeft het een stuk te maken... met onze eigen persoonlijkheid. Want um, het wat we zo net bespraken, het oordeel hebben over iets. Dat en, en, en leren dat wij allemaal vol zitten met oordelen en, voor, oordelen, voor, en, en vooroordelen. Ja. En dat je leert dat weer um, los te laten. Je eigen vooroordelen leren herkennen. Uh -huh. dat, is, dat is ten dele iets wat, denk ik, in de huisartsopleiding wel aan de orde komt. Maar waar je vervolgens je leven lang mee doorgaat. En, en dat blijft een leerproces ja, denk ik. Want ik, ik, ik denk... ben verpleegkundige en ik begeleide iemand die was ziek en ik denk dat mensen is doodziek. Die is heel doodziek. En toen bel ik de huisarts en de assistente zegt ja, maar daar komen we niet voor. Die mevrouw heeft een psychiatrische achtergrond. Dus uh, prikt u er maar doorheen. Hoort is aandacht. Ik zeg wat? Vanuit mijn professie. Ik heb de eet van Hippocrates afgelegd. Ik zal alles doen om haar gezondheid te bevorderen. En toen heb ik echt een claim verlegd. Ik heb gezegd als u niet binnen een uur hier bent, dan bel ik 112. En het was inderdaad iets ernstigs. En twee uur later lag ze op de operatietafel. Kijk, dan denk ik hoe... Uh, heb ik te veel doorgepakt. Mag een arts zomaar zeggen van ja, die heeft een psychiatrische achtergrond. Je kunt er inderdaad toch een nieuwe kwaal bij krijgen. Die verdient toch heel serieus de aandacht. Dat, dat, is, dat is helemaal waar. Um, tegelijkertijd zeiden mensen die... Um de gevaarlijkste patiënten voor ons als huisartsen en ook voor de assistenten... want dat is ook een moeilijk beroep, hè? Aan, ja. aan de, oh, aan de telefoon zitten. Dat is een heel moeilijk beroep en een heel belangrijk beroep. Um, de moeilijkste patiënten, wat wij ook als huisartsen onderling tegen elkaar zeggen... zijn de mensen die te veel klagen. Want je neemt ze op den duur, als je niet oppast, niet meer serieus. Hm. En u zag de patiënt, u zag dat er iets niet in orde was. Um, u mag natuurlijk en ze al... nooit. Nee. maar nee. het, was, het was, stond het ja. Dus toen werd dat zomaar aangenomen. Ja, nou dat, dat is natuurlijk überhaupt een probleem. Wat assistenten um, aan, aan de telefoon doen. Um, dat, dat is, dit is een veel, veel moeilijker beroep, geloof ik, dan ja. dat zomaar erkend wordt. Ja. Want um, ja. in feite zijn ze al, ze al de al de poort naar ons toe of, ja. of de gesloten poort. En dat is, ja. dat, is een, dat is een hele herkenbare klacht van nou, een heel is moeilijk is beroep. Gecompliceerd in alle opzichten, ja. maar laten we zeggen, we doen allemaal ons best. Dat, dat, is, dat ben ik met u eens. Ieder op zijn plekje en in zijn klein hoekje. Maar het is een levenslang blijven groeien en je, ja, ja, ja. je bewustzijn zijn van dat je vol met oordelen en vooroordelen zit, die je stuk ja. voor stuk moet gaan loslaten. Ja. Daarom is het zo'n fantastisch. Fantastisch, interessant beroep. Ik ben 70 jaar en ik ben nog steeds actief. Ja. En ik denk, heerlijk, wat is het toch? Tot ik mijn ogen sluit, hoop ik ermee uh, in te, te verdiepen. Blijf. Heel Graag. erg bedankt en ik ga uw boek zeker lezen. Joep. Dank u <laughs> Dan wel. Ja. Fijne Dag. avond verder. Fijne uitzending. Dag. Uh, eens even kijken. Uh, een, een mail nu. Ik heb in mijn leven zeven huisartsen versleten. Deze is van Theo Muller zeven huisartsen versleten... die mij stuk voor stuk dringend adviseerden niet naar een psychiater te gaan. Van hen kreeg ik allereerst falium... en vervolgens het hele assortiment van antidepressiva. Uiteindelijk kreeg mijn jongste zus een acute depressie... waardoor zij opgenomen werd. Door gesprekken met haar besloot ik naar een psychiater te gaan... die na een jaar behandeling op mijn zestigste constateerde... dat er sprake was van een zeer, sorry, een zeer ernstige, chronische, onbehandelbare... ongenezelijke depressie... Nu kom ik op mijn 74ste, al zeven jaar bij de GGZ... die omdat ik dus met redenen geen antidepressiva wil gebruiken... niets anders voor mij kunt doen dan hooguit een keertje... tien keer een uur per week een gesprekje. Alsof dat de dodelijke eenzaamheid verdrijft voor langer dan één uur per week. Als het aan mij ligt, bij kinderen altijd op zijn minst... een psychiatrische diagnose laten stellen en de behandeling bepalen... want het is verre van leuk om dag na dag in een levenslange depressie te vertoeven. Voorts ben ik van mening dat de psychiatrie... ook in ons land zeer ernstig gediscrimineerd wordt. En niet alleen in financieel opzicht. Omdat de beslissers geen enkel benul hebben... wat een rampzalig effect het toenemend aantal... psychiatrische patiënten op onze maatschappij heeft. Om van het effect van vele, vele duizenden ten onrechte... niet behandelde patiënten op uh, ook hun directe omgeving... maar niet te spreken. De werkelijkheid is overigens aanzienlijk ingewikkelder... dan hier omschreven. Dank voor in ieder geval het lezen. Als u dit hoort, wat denkt u dan? Wat denk ik dan? Dat er um, soms te laat... dat de stap naar een psychiater soms heel moeilijk is waarom we misschien wel eens... zeggen, doet maar niet, want je wordt er niet... want... ja... <lacht> Niemand heeft kennelijk in de gaten gehad... hoe zwaar de depressie was. Um... Nee, er waren zeven huisartsen. Ja. Ja. Maar u zegt, de, de stap is soms te groot... Soms, um, ja, soms gaan we te laat en soms gaan we te vroeg. Uh, en bovendien weet je natuurlijk ook niet altijd of een psychiater moet zijn of een psychotherapeut. Of, ook daar is de keuze in van moet iemand naar een psychiater of moet iemand naar een psycholoog of een psychotherapeut. is een moeilijke. Um, soms zien we mensen niet beter worden. Uh, maar zeven huisartsen op een rijtje, dat is wel een heleboel. Daar ben ik het. Dat, dat is inderdaad vreemd. En het leven kan veel zwaarder zijn dan we soms zomaar kunnen herkennen. Want wat kan de reden zijn om uh, iemand met een depressie... niet naar de psychiater te sturen? Veel, veel patiënten met een depressie gaan niet naar een psychi psychiater. Um, of een psychotherapeut. Ja, nee, maar een psychotherapeut. Um... Waarom zou je het niet proberen? Daar ben ik het wel mee eens. Dat, dat wordt ook te laat gedaan, ja. Maar wat is de weerstand dan? Uh, en waar zit de weerstand? Zit de weerstand bij de patiënt of zit de weerstand bij de dokter? In dit geval bij de ja, dokter. Ja, kennelijk wel. Het is zwaar te tillen. Het ernstiger te maken dan nodig is. Dat, ik, het zijn zo van die dingen waarvan ik denk dat het is wel eens door me heen gegaan. Of het gaat door de hoofden van, van, van, van mijn collega's heen. Um, het wordt, het wordt ernstig, de repressie is een ernstige is, depressie is zeer zwaar. Ik kan het me moeilijk indenken dat er zo lang over gedaan wordt. Ja. Maar ik weet ook, maar dat nemen we het over kinderen. Soms wordt niet herkend dat ook kinderen depressies kunnen hebben. Wat is de weerstand? En deze man zegt... Uh, ik ben hem even kwijt, geloof ik. Oh, nee, deze. Uh, en hij zegt dat het bij zijn zuster dat hij toen eindelijk in de gaten had... wat er met hem aan de hand was, ja. geloof ik. Maar ook, het, uh, ook kinderen sneller... Als het mij ligt, bij kinderen altijd op zijn minst een psychiatrische diagnose laten stellen en de behandeling bepalen. Dus er al vroeg bij zijn. Ja, en dan weet ik nog niet zeker of het echt een psychiater moet zijn. Um, maar ik, ik, ik, denk, ik denk dat er kinderen zijn met depressies die niet, die niet erkend worden omdat men denkt dat een kind er een depressie kan hebben. En dat is niet waar. Kinderen kunnen, kunnen dingen oplopen of in stemmingen terechtkomen... Waar, waar je als ouders niet van in de gaten hebt wat er ontstaan is. Ja. Maar er kan kennelijk, hebben artsen zoiets als... je moet niet te snel naar de psychiater gaan. En daardoor ga je soms te laat. Ja. En dat is, denk ik trouwens, een hele houding. En niet alleen bij artsen en huisartsen, maar in de hele maatschappij. Want ik ben toch niet gek. Ja. Precies. En eh, mensen willen voor een blinde darm natuurlijk naar een chirurg. Ja. Maar voor hun depressies naar een therapeut is nog een ander verhaal. Ja. Ja. Goed, bedankt. Dan, staat er een mailtje, dan is er een mailtje met een kop. Vraag aan de goede huisarts. Dat is toch een leuke kop. Uh, maar die gaat over uh, de maaslinde. Daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Uh, ik zal het toch nog even kijken. Ik ben erg benieuwd naar het standpunt van uw studiegast in de discussie over de inenting tegen mazelen. Lijkt me voor een huisarts een groot dilemma of je zoiets in de praktijk als je zoiets in de praktijk tegenkomt. Gaat de eet van Hippocrates in dit geval boven het respect voor andersdenkenden? Met name de vraag of de ratio het blijkbaar moet afleggen tegen, het religieuze, tegen religieuze waanbeelden? Ja. En het grote probleem is natuurlijk dat er allerlei mensen zijn die zeggen: het is een religieus waanbeeld, denkbeeld. Maar mensen, de, de, de mensen die het zelf hebben, zullen het nooit erkennen, herzien als een waanbeeld. En die eet van de Hippocrates. Hippocrates, heeft die dus, er wat mee te maken? Um, dat is dat je iemand ten alle tijden zal. Um, Respecteren en beschermen. Ja, waar zit dan de grens tussen respect voor, voor een anders denkend zijn? Dat blijft toch het dilemma waar we het zo net ook over hadden. Ja. Waar, waar, zit je, waar zit je grens in? Van dit kunnen we. Ja, waar zit de grens in de religie die iemand mag hebben en daarin zijn denkbeelden ontwikkelen? Lastige vraag. Lastige vraag. Gaan we nu even naar een andere. Nog eentje voordat we naar de, uh, even kijken we de, de, de, de volgende beller gaan. Um, Mark schrijft. Ik heb een aantal lichamelijke handicaps... plus een nare psychische ziekte. Ik krijg goede hulp over het algemeen. Ik ben halfweg de 40 en zoek nog steeds naar acceptatie. Zeker het psychische stuk vind ik nog steeds behoorlijk ongrijpbaar. En ik maak me zorgen over de toekomst. Acceptatie geeft ruimte. Maar hoe bereik je zoiets? Wat is uw ervaring? Acceptatie geeft ruimte. Accepta uh, hoe bereik je zoiets? Um, ja, voelen wat er te voelen valt. Toelaten hoe naar het is. Het niet meer omzeilen. Erkennen, erkennen dat iets echt heel naar en pijnlijk is. Is denk ik een heel belangrijk onderdeel van een proces naar, ja, dat noemen we dan naar heling of naar verder kunnen gaan met wat er aan de hand is. Dus heel goed kijken naar de situatie die... En hem niet ontkennen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En dat betekent soms het verdriet toelaten... en, en door een rouwproces heen gaan. Ja. Een, een moeilijke ziekte... want psychische ziektes, zowel lichamelijk als psychische ziektes... kunnen heel moeilijk zijn. Erkennen dat het er is, is is erkennen van, van je beperkingen, van je handicaps. En dat is het begin van de acceptatie? Dat is het begin van de acceptatie, ja. Mevrouw, mevrouw van Amstveld, goeienacht. Mevrouw van, van Amstel, ja. Oh, van Amstel? Ja, ik ben onder de indruk van deze arts. Jammer dat ze ermee ophoudt. Uh, in uw gesprek kwam de kreet haptonomie naar voren... Ja. Uh, en dat werd uh, verder niet toegelicht. Ik heb er ook vaak van gehoord. Wat is dat nou? Kan mevrouw dat uh, nog even nader verklaren? En haar ervaring daarmee. Haptonomie is een leren um, beter te herkennen wat we voelen. Als klein... Een pasgeboren baby voelen we allemaal heel goed of ergens een veilige stemming is of een, of een gevaarlijke plek is. We zijn heel sensitief en in de loop van ons leven leren we dat um, ten dele um, af. Omdat we dingen meemaken die we eigenlijk niet zo leuk vinden. Um, in feite, ik denk dat u het beste kunt vergelijken met een blinde kan voelen... Dat er een muur naast hem is. Een blinde kan voelen. Um, dat hij. Um, of er iemand in de buurt staat. En wij hebben dat allemaal wat afgeleerd. omdat onze ogen dat overgenomen hebben. Haptonomie oefent je en leert je opnieuw goed dat, dat gevoel... wat wij net zo goed hebben, maar wat een blinde verder ontwikkeld heeft... Um, dat gevoel weer uh, naar boven te laten komen. Zodat je beter kan voelen wie je tegenover je hebt... Uh, uh, of, en wie je achter je hebt. Um, er is, om je heen heb je een hele cirkel goede sporters. Haptonomie wordt ook gebruikt uh, als een vorm van uh, goed in je vel steken... bij grote topsporters, hè? Ja, ja, ja. Um, ja. Als je um, als een voetballer echt goed voelt... niet alleen wat hij ziet, maar ook wat er om hem heen gebeurt... dan heeft hij veel beter in het gaten dat hij getackled wordt van opzij, dan, uh, nou, dat, dat kan je oefenen. Dat kan je opnieuw leren, zoals ik het voorbeeld noemde... van, uh, van iemand die musicus is en in, in de loop der leven... beter gaat onderkennen uh, wat hij hoort. Zo kan je in je gevoel steeds beter kennen leren onderkennen van, ja, dit is, een, dit is een goede situatie... hier ben ik veilig, of iemand benader komt nu te dicht in mijn buurt. Dat soort dingen kan je leren weer, weer te voelen. Letterlijk te voelen. Ja, maar haptonomie heeft dus niets te maken met uh, fysiotherapie. Het zijn over het algemeen fysiotherapeuten... die vervolgens een haptonomieopleiding volgen... en je dat door middel van oefening... Uh, door, door aanraken en te merken hoe je als je aangeraakt wordt uh, door iemand die um, met, met wie je een verbinding hebt, hoe je dan zacht wordt, en als je aangeraakt wordt met iemand met wie je geen verbinding hebt, hoe je dan eigenlijk in feite in je lijf vers, verstijft, dat zijn vooral fysiotherapeuten die zich dat hebben eigen gemaakt na hun fysiotherapieopleiding. Mevrouw van Amstel. Ik wil het hier graag bij laten als het goed is. Ja, vind. dank u. Ik, dank u wel. Het was zeer indrukwekkend. Mooi. Ja. Dank, dank u wel voor het bellen. Dank u, dank u. Want ik wil graag nog één vraag uh, stellen van Hans Maarten Tromp... die die via de mail heeft gesteld. Zegt uh, een boeiend gesprek. Uh, mijn vraag, ik had uh, met mijn vorige huisarts een conflict... omdat hij mijn klachten naar mijn mening niet goed inschatte. Mijn gelijk bleek toen... Uh, ik op insprong een nieuwe huisarts vond. Deze constateerde een vergevorderde kanker. Het gaat redelijk goed met me, maar ik vergeef mezelf eigenlijk niet... dat ik eerstgenoemde huisarts niet uh, heb durven aanspreken... op zijn laksheid qua diagnose. Hebt u meegemaakt dat een patiënt op achteraf... gegronde redenen tegen u heeft gezegd... dat hij uh, dat naar een andere huisarts wil gaan? Zo ja, hoe reageert u hierop? Uh, ik kan mij in dat geval voorstellen dat u dan toch even schrikt... of aan uzelf twijfelt. Met vriendelijke groet, Hans-Maarten we hebben nog 40 seconden ongeveer. In mijn boekje beschrijf ik hoe een patiënt bij mij afstrijd heeft komen nemen. Niet omdat ik de verkeerde diagnose had gesteld. Maar wel omdat hij toen longkanker bleek te hebben. En toen tegen me zei. Um, wij hebben het nooit goed met elkaar kunnen vinden. En als je longkanker hebt dan moet je het goed met je huisarts kunnen vinden. Dus ik ga naar een ander toe. Dat was slikken. Ik vond het heel erg te waarderen dat de man naar me toe kwam om het te zeggen. Daar ben ik heel dankbaar voor geweest. Het is prettiger dat mensen het je zeggen... dan dat je zomaar verdwijnt. Als dat ongeveer antwoord is op uw vraag... het is heel goed om het te zeggen. Al is het in een brief... zeg ja. wat u te zeggen heeft. En dat maakt het ook net iets minder pijnlijk... dan wanneer iemand zomaar weggaat. Ja. Goed, dat staat dus in dat boek. En dat boek heet Een eindje meelopen. En dat is te bestellen door... Ja, dat wordt even raar. Misschien moeten we dat op de site nog zeggen. Anders als u het niet kunt onthouden... moet u maar een mailtje sturen naar kazaluna.ncv.nl. Maar u kunt het bestellen door 12 euro over te maken op... Ja, het gaat niemand onthouden. 254-822-622. U kunt dit morgen terugluisteren, hè. 254 822 -622. Dat is dus bankrekeningnummer, neem ik aan. Ja. Ter eh, naam van mevrouw Haanmaker... en dat eh, in Amsterdam... Uh, en dan onder vermelding van naam en adres. En dan wordt het boek verzonden. Ik weet niet of dit helemaal goed is overgekomen. Maar nogmaals, stuur het maar een mailtje naar DenCV Naar Casaluna. Dan komt het goed morgen. Uh, of maandag praat Lex Bolmeijer met Manon Upphof Over haar nieuwe bundel De Zoetheid van Geweld. En zometeen, en het is lang geleden dat ik haar heb mogen aankondigen. Want ik zat een tijdje niet op de vrijdag. Zometeen woord van Nora Romanesco. Wij gaan straks even zoenen, denk ik. Gewoon in het nette. En uh, ik wens u een hele goede nacht nog. En wat mij betreft, tot aanstaande dinsdag. Dag. En mevrouw Haarmaker, dank u wel. Hè. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. NCRV. En